Goedemorgen, beste luisteraars. Het is juist over katten. Dat wil zeggen dat Lode zijn kat niet gestuurd heeft. Want hij is hier en dat hij vlierig werk van gemokt heeft. Want dat kwam nogal wat in veu. En hij vraagt me dat: Kun je kattenspijven? Dan wil ik pas niet dat dat vandaag gaat doen: kattenspijven. Al wil het twee, nou aan het veranderen is. Het is overtrokken, zeggen de mensen. Het is overtrokken. En uh, het zal misschien regenen. zullen ze donder en weer lichten geven op. En de volgende dagen een wat kaver maar de veel wil nog niet zeggen kattenpijven. Ik heb het van zijn leven gehoord van o mensen en het heeft te maken met noegreigerden. Geweldig noegreiger is in één keer des is aan het kattenpijven. Uh, ik heb al een paar keren gezegd dat we een grote documentatie toegestuurd gekregen aan vanuit puyzegum Merchten. maar ik kan die altijd maar laten liggen, maar nou ik ze dat er lood ook een keer kan zien. En dat komt van mevrouw Marina de Meijer uit Puyzegum. Bedankt, voor het en voor al die documentatie. En daar staat uh, een gezegde over dat ze ginder in merchten zouden zeggen: als boven merchten en merchten leiden in terug. Ja, wij we weten dat niet. Het is ja, wel een liggen bovenmerchten en merchten leiden mee in terug misschien, maar we zouden tonneke geirnoerissen hebben ze van mensen van merchten of dat ze dat doen. Dat zou wel zijn. Hè. Ik kan het in alle geval nog nooit goed. Er staat van alles in. En de madame die schrijft op haar uh, kotten. Ik zou toch wel een keer willen naastkomen, maar ik weet het adres van Lode niet. En ze zijn al een boekjes nog te verkrijgen. Nou ah wel, de zondag kun je bijvoorbeeld naastkomen. Tussen 10 en 12 in de kapel van de Zwetzusters is het dialectofoon voor het publiek. En je mag geen frank betalen, hè. het is gratis een toegang. En dan kun je met ons een keer klappen, je kunt zelfs komen een woord opgeven of een antwoord geven. En de publicaties, we zullen dat hen zeggen. Wanneer dan met een R, een keer mee uitpakken, binkut als negende deel te verschijnt waarschijnlijk. Alleen, het eerste deel is uitgeput. Maar van andere zijn er toch nog. Niet veel meer, maar hier en daar van sommige nummers nog meer. Er zijn er dus al acht gedrukt en het negende komt binkut uit. Ja, een paar zaken opgeven misschien toch. Uh, weet er iemand wat dat Biskeren betekent? Biskeren. in de betekenis van. Ik weet niet waar en waar komt het van voets en went nog gebezigd. En dan niet, Dus is per tuit niet maar he, een muzuizer. De overmee doet niet bellen en dat we wat beschrijven. Uh, Allemaal van ons kind dan nog, paas ik toch. Nanen in gebruik, maar in onze tijd, ja, een muzuizer. Dat was toch iets. Als je dat had. Veel andere woorden, precies niet met het begin. Ah, hij die van onder nog opgeschreven, omdat we dat toch gaan veranderen. En daar is ook heel wat over te zeggen, alhoewel dat we nou in de weerspreuken niet gaan duiken, maar al toch misschien een paar klinkjes. Wie is onze rijger eigenlijk? Dan dat verantwoordelijk is voor het slecht weer eigenlijk, voor de reiger. En daarover is ook het een en ander te vertellen. Dus er zijn ook wel klanplezante volksdichtjes uh, over zo. Ondertussen is er geloof ik iemand. Lode, luistert een hier? We halen hem binnen. Hallo? Ja, een goeiedag, Lode, een Het is een dolf, hier. een dolf. Ik heb al zoveel uitdrukkingen gehoord van die kat, hè? Ja. Ik hoor nou nog in opgeven. Ja. In de mond -miet zitten veel kattemeules ziet naar dieet. In de mond -miet zitten veel kattemeules ziet naar dieet. Ja, dat wil zeggen hè, ja. begin begin de mond -miet, dat de katten beginnen lopen te worden, dat ze beginnen kruisig te worden, als ze ons zeggen ja. En daar daar ze min of meer in begin zeker ze de wendt wat op dat is, ik ken daar ook van van de mensen zeggen he, dat ze dat vroeger zijn. In de mond uit, zitten veel katten met de en ja. Ik wil nog, als ik mag, een woordje ja. zeggen over dat Ja, Jazeker. Ik heb daar nog veel meegemaakt en nog veel gezien. Dat kun je ons goed uitleggen hoe dat er in zijn werk zat. Ja. Uh, dat we nou, normaal gezien hebben vroeger, de mensen hadden veel tijd en die breien net zelf. Maar natuurlijk, uh, in de was dat zo niet, uh, daar gerookte ze zo niet gemakkelijk aan dat campan. Ja. Dat weer gebreid met camp. En uh, dan bezig in de vuil camouflage netten van uh, waar dat, uh, de auto's van, uh, van de of ja. van Dingelsmans zo met gecamoufleerd waren. Hè? Ja. Ja. En dat snijden ze daar in bannen zo van, wat gaan we gaan het nou zeggen, van een twee meter en half ja. lang. En zo zitten ze daar niet in ze zo, uh, laten we ons nou zeggen, een stuk van een 25 tot 30 meter zijn. Hè? Ja. Dat weer gewoon geleid in de pataten of anders in de begin dat weer gewoonlijk leidt op de kop van, uh, van de stukken laten laat ons nou zeggen, zo'n meter in tingen nog hè, ja. Ja. maar niet in de linken, in de voren, niet in de brede, dat zou kosten in de verre voetslopen hè, ja, ja. de patrouille, wat we maar zeggen ja, ja, ja. en van onder werden er een klein noemstief ja. zo zo'n 20 cm dat goed op ja. de grond laat ja. dan ploegen ze daar omhoog en dan leggen ze dat bovenop de patatten in de vorm van een u zo gezegd, hè. ja ja. ja, ja. Op zo gaven ze ook een omschrijving aan, dat ze dat niet uitkosten, links en rechts. Ja. Dat wil ook te zien hoe lang dat, dat stuk was, van tijd was dat stuk maar 10, 12 meter breed, tijd was dat 20 meter breed, ja. tijd was dat 50 meter breed en langs twee stukken van 25 meter zijn van smakander ja. En dan werden die al we zijn. die werden afgedrakt Dat niet lang, ja. ze gingen rond en dat was gewoonlijk, dat was te zien met hoeveel mannen dat ze waren, met twee of met drie man. Dat ging gewoon hier in ons wijskant, een in ons bekant. Dat ging er een in alle van het stuk. Ja, ja. En zo kwamen ze stilletjes af, maar klappen tegen mijn kanten, hè? Oh ja? Ja, zo over het en over het ander. Ja, dat mag geen lawaai maken. Hè. En zo gingen ze, kwamen ze stilletjes de ruiten afgegaan. Hè. En zo liepen de patrouilles. Ja. Liepen ze zo net, net naartoe. Hè. En als ze zo een 10, 15 meter af waren, hè, dan zouden ze al springen. Hè. Ja. Want hè, een patrouille. Dat vliegt niet gemakkelijk omhoog, of zou moeten zijn dat er op opgeschoten geweest is, hè? want ja. anders lukt ah, ja. daaruit het mooi. Ah, ja. En zo lukt daar in dat net, en met het moment dat ze zien dat ze tegen, van achter tegen de kant van het net komen, kunnen ze niet meer verder. Hè? Ja, ja, ja, ja. En dan zien ze omhoog springen, dan springen ze er boven tegen, en zo geraken ze in de gaten verwijden, ja. Ja. ja. En dan trok een man die u toe misschien? De opening toetrekken trekken. de, de, de, de, de, de nu Nee, dat moest heen. niet zeggen dan daar daar kwamen ze zeilen dat niet naar René. He. Ja. En de voorkant, hè. ze ja. daar ook beneden. Ja. Lekker dat ze de achterkant beneden geleid. Dat is ook zo mee bij leven hè. Maar wij en hem, ja, daar werden ze doorgenijpen, hè. Dat was onvermijdelijk hè. Ja, ja. mm. En dat gebeurde dan gewoonlijk, ja. ja. Ik heb het gezien, ik heb het zelf niet gedaan, maar ik heb het wel gezien. Dat we tussen de plat van Duim en de knuikel van de wijsvinger, Op de twee ogen zo, een en ze waren, ze waren weg, hè. Ja, ja, Zo. dat is wel even vuil gezien. of jij hebt ook nette breien? Ja, alhoor, ik heb zelf nette breien, ik kan dat nog. Ik heb nog altijd maar liggen. Ja, ja. En dat gebeurde met Kemp? Ja, ja, dat was Kemp. Maar ja, natuurlijk, ik ga nou wel zeggen, in de oorlogsjaren kost dat niet krijgen, hè. Nee. Ja. Dan is dat van haar, dat was fijn een oorlog, ja, vroeger zijn de mensen dat ook hebben en na een is dat er van haar begint op te komen hè. want uh, ik heb ook nog uh, vogelvanger geweest zo gezegd. maar ik was meer vogeliefhebber, totdat het maar gereden was zo. en dan een overschot liet ik van haar vliegen hè. Ja, ja. en uh, ik heb dat ook nog uh, gebreden en dat waren uh, twee slagnetten, maar dat waren wel slagnetten en dat zijn geen patraagnetten dat ik nee, zeg hè. Nee, nee. Dat waren twee netten van uh, twee meters op, twintig meters lang. Hè. Ja. Met twee slagen, daar werd je vroeger mee gevangen. Hè. Maar je moest aan de V wel een pr premie halen naar de gemeente. Ja ja, ja, ja, ja. Zeg, met twee slagen, zeg, wat, wat is dat? Slag... Ja, dat is een slagnet, dat ze zeggen, hè. dat bij het opengespannen, hè, dat is uh, waar je bezig bent, de vijf vroeger, een kabelken van een raam Kabels ja. waar dat ze zo de schijfraam in ja, trekken. Ja, ja. Hè. Ja. Dat is een kabelken van een vier of vijf mm dik. En uh, een slagnet was 20 uh, meter lang. Nog twee kanten pakte er 10 meter bij ja. En daar weer nog twee kanten een dikke soor aangespannen. Oh, ja. En dan werd erop gespannen met twee bustelstijl, ja, ik klap van vroeger. Daar werden dan nog bustelstijl uh, op tinnen. dingen ze dan met elektrische basis van de stijle Ja. Van de dat, was, dat, dat brak zo gemakkelijk niet. En daar werd erop open gespannen. Hè. En dan was dan nog een kabel uitgespannen en daar zaten daar zo'n 20 25 meter van. En vandaav, als dat. te dan, trekken. Ja, dan werd dat toegetrokken, hè? Ja, ja pas op, als je er van de slag kreeg, dat was. dat was gemend, hè? Nou oh, ja. ja. Ja, Dat, dat, dat, dat werd allemaal wat opgespannen en dan met dat dopen te leggen, hè, met dat die, die twee straffe dat te nog zwijsken nabouwen, was dat. Uh... Had dat nog meer fors ja. ja ja, dat was. Dat is verboden toch? Ja ja dat is verboden, maar dat is vind dat maar juist ook. En je moest de een premie halen? Ja, ja, dat was op de gemeente dat je de v een premie krijgen. Ik geloof dat dan de, in die tijd een prim was. Ik Geloof dat ik van een 360 of 365 frank wel een vijf te doen moest geven. Ja, ja. Hij bedoelt betalen, ja, hè? Dus, ja, ja, ja, ja. En je krijgt de valcontrole en alles, hè? Hij wilde met een permisse. Ja, ja. Precies, precies, net als een, een. jachtvergunning, ja, hè? Ja ja ja ja, ja, ja. ja, ja. Goed. Ja. Dat is uh, niet zo. Oh, en dan van de misnuizer, hè? Ja. Dat is, he, dat is ook verboden Boyne, hè? Ja, ja. Je hebt de misnuizer, je hebt de sprienuizer, je hebt de, de kroonijzer. Ja. Wat is dat, Olaf? Ah, wel, een kroonijzer, dat is een tamelijk grotere, waar nee. Daar is, wat ja. dat is de kroon en extra kosten mee vangen. Dat is zwaarder, hè? En een sprienuizer, dat is iets geklender dat is wel dat ze nu springen en een meer en een zo. of hmm. ja een meer dan ja. lang dat mobielen zeggen we vangen nee ja. en was meestal als gesneeuwd was hij dan ja ja ja ja dat wist hij verstopt ja, ja. onder de sneeuw ja maar die muskoeizers dat en was zo de in de loop was veel plannen daar daar bezig met wal naar steken van tijd dat kuste een brood op hè ja, op dat pinnenkneip ja Basjewkes ja. Smith verkocht ja ja Basjewkes Smith ja ja ja dat was allemaal een beetje een, uh, ja, een beetje een dierenmishandeling ja dat is waar dat is net tussen geplet ja. ja ja en sommige dan op, op, ja ja dat is juist. Dat ja, is... Ja, ik vind het allemaal juist als dat er afgeschafte maar dat is uh... ja maar allez, ja Goed. nou gewoon ook nog proberen een ander woord op te geven ik ja. weet niet of dat al gezegd geweest is ja, ja. ik probeer proberen nog platassers te zeggen hè ja ja een wafentucker ik weet niet of dat je daar al gehad hebt hè ja, ik paas dat ik het weet, maar je we kunt misschien toch even aan de lijn blijven, ja. maar ik paas dat, dat we het ja. al een keer over gehad hebben. Ah ja. Oh. Paas dat je het weet. Ah, maar ja, één minuut wachten, want er is nog iemand, we gaan dat eerst afhandelen en dan kunnen Melode klappen hè. Ja, ja, ja. Tot, blijf dan aan de lijn hè de In orde. Ja, hallo. Hallo. Ja. Ah, goedendag uh... René, eerst. Ja, ja, Dat is van beneden hier. Ah ja, ja, ja, ja, ja hier van beneden, van Kruke, goed. Ja, Ik heb ja. nog een uh, muscenaar, als je een wil limmen, ik kan dat nog. Uh, ah, er werd nog hier. Ja, ik heb nog een. Ja. Ja. Ja. Mogen je het nu mee bezigen, dat het goed. Nee, ja. ik het heb is het nooit wel niet interessant. Bezig. Maar, van, van beneden kan daar een schoon tekening van maken, want we weten ja. dat hij goed kan tekenen. Ja, ja ik kan dat wel aftekenen. Of, uh, ja, dat is goed. Is het ook geen roetkoper zo? ja dat is een beetje berust ja, ja ja ja dat was een lieraden ja ja dat was lichter niet gevezigd, maar ik heb zo wat een niet... licht en licht verkoperd geluid. ja ja, dus, uh, ja. Dat, dat is zo dat spant spannend geweldig, hè? ja ja ja ja want als je hem erop legt als je hem erop spant dat je dan niet je vinger tussen krijgt juist ja. ja ja ik heb ook nog iets te vertellen. Vroeger brachten wij veel meer tijd in de natuur dan nu. Hè. Ja. Natuurlijk. Hè. we werd daar niet gespoten en er was meer onkruid, ja. maar er waren ook meer insecten enzo. Ja. En er waren regelmatig gestoken en gebeten. Ja. En dus aan ze, ik ben gebeten in een spinnenkop. Ja. Ik ben gestoken in een pijrenbie. Ja. Of ik ben gestoken in een muis. Ja. En ik ben bepist door de, door de bieren. De, de mier, ja. De, bepist, van, ja. Ja, ja, dat is juist. En ik ben uh, gestreld door een bier. Gestreeld ook, ja. Uh, gestoken door een streide Ja. Ja. is wel, je van die uitrichting dat ze bij een mier bepist wel, en ik weet niet of wat dat komt. Uh, ja, ja. En, en gestreld. Uh, stralen, dat is, ja. Niet strelen, dat steken. Strel, ja, die dus, stralen, ja. Maar is zal toch stralen. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik weet niet of er daar woord nog gekregen ja. ja, ja, ja. Ja. Ik wil nog even zeggen, van, nee, ik ben, want ik moet dat allemaal opschrijven. Hè. Ik ja. ben ge ge gebeten. door een spinnekop. Gebeten is dat eigenlijk. Gebeten is al een gebeten. Ja. En ik ben gestoken door een pereby. Ja. Of door een meus. De meus ook, hè. Ja. Ik ben bepist door de meer. Ja. En ik ben gestreeld. door de een bies. Ja. Ja. ja. Of gestoken door een pereby. De, ja. de strijlby. Een ja. strijlby, zeggen ze dat ook? Een strijlby is als ook, ja. Ja. Ik ja. heb het genoteerd. Ik heb daar nog vroeger uh, opgegeven een, een plaatsnaam, hè, een Toemen. Ja, een Toemen, ja. Ja, maar ik heb uh, gezien dat er onkruid bestaat, de kalvertoemen. Ja. Ik zei uh, van achter en de, de Toemen, weet je dat dat verband uh, met hier zou kunnen nemen? Mhm. Mm ja. Ik uh, ken het onkruid niet. Je want... zou denken dat uh, de plaats te maken heeft met onkruid? Ja, waarschijnlijk. Ja, ah, ja. Dat ze zeggen de Toemen. Ja. En, en Calver Toemen. Ja, die in Toemen heeft ons uh, kopbrekers bezorgd, he meneer van beneden. Ja, dat ja, ja, niet. He. Ook Lindemans vermeldt het niet, hè? He. Nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Nou, dat werd toch regelmatig gezegd op Kruikom in de Putberg en zo. Ja, ja. Goed, meneer van beneden. Heb je nog iets voor ons? Nee, dat is alles, he. Dat is alles. Dus Dan... ik maak wel een tekeningje van de... ja, ja, als, als je ge kunt. Je ja. kunt het ons zondag komen brengen, hè? Dat kan ja, ja. ook, Als je een keer tot daar komt. Van tien tot twaalf. Ja. ja, ja, het is twee uur lang. Je ja. bent van harte welkom. Oh ja, dat is goed, hè. Goed. Nee, dan. Te komen, ja. Bedankt, hè. Hallo. Hallo. Jawel. Goeendag, uh, René en uh, Lode. Dat is staf, ja. Staf uit Merchthe, ja. Ik zag het in zeggen, dus uh, boven Merchthe. Daar ja. reageer ik op. Ja. Ik hem naar. Ja. Dus in Ekelgem zeggen ze dat ook, aslei boven daar, aslei boven daar. Ja. En dat betekent dus, er moeten meerdere voorwaarden vervuld worden om tot verwezenlijking te, te komen van het gewenste, van het in uitzicht gestelde. Oh. Dus uh, wanneer dat er een voorwaardelijke zin gesteld wordt, hey, uh, als je dit, dan hoor je dat. Oh, ja, ja, ja, ja. De reactie daarop, jammer, jammer, jammer. We zijn nog niet in as, als wij boven dagen, moet eerst nog langs daar passeren. Oh, ja. dat is prachtig. Ja. Ja. Ja, ja. En, en dan, en dan uh, de madame schreef en merkte terug, vuur vu vu daar aan toe? Ja, ik heb het hier gevraagd uh, ja. aan een aan een ja. dus uh, getogen en geboren naar ja. God lief, maar uh, ze reageert er niet op. Nee, nee. Dus. Ja. Maar as, as, dat stond ook in die brief, hè, dus as, as, jongen, we zijn nog zo ver niet, hè, as. Ja, en dan ja. willen ze ook altijd ons gemeente emmen, ja. schrijft die madame ook, ja. Goed. Dan die kalvertongen. Ja. Dat zijn eigenlijk kalvertongen. Ja, ja. Tong en, uh, ja, ja die, dat onkruid dus, dat is een hardnekkig onkruid. De blaren zijn in de vorm van een kalvertong. Het zaad staat op een tamelijk hoge stengel en wordt dus helemaal bruin. Het onkruid heeft hardnekkig diepe wortels, je kunt het niet uittrekken. En als je daar probeert uit te trekken, trekt het af en dan het sap is slijmerig. Ja. En dan het woord dat er in, in dus in, in die, die context genoemd werd en met niet goed meegaat toen het. Nee, het was een plaatsnaam uh, die wij de Toemen noemen. De Toemen. Ik denk Tom, want we hebben ook nog Tom Dries hè. Dus Tom, ik vermoed dat het met Tom te maken heeft. Ah. Toen, dus ja ik, ik dacht dat wij doelde op Toemat. Dus, nee, uh, nee, nee, nee, het, nee, nee, het nee, nee, laatste nee. Ja, daar ja, ja, ja, Toemat, ja. Ja, kennen wij als Toemat, ja. Much, ja. Ja, ja, ja. En hier, dat moet een heel o benaming zijn, of een o kadasterbenaming eh, waarvan dat er nog sommige overige mensen het uh, af en toe nog eens gebruiken, hè. Ja. Ja. Ah, ja. maar je hebt er niks van gevonden zeker? Nee, niks. Ja, want van tijd op notarisaffiche zie je dat ook, eh, ter plaatse genaamd ja. staat dat in, hè. Ah, ja. en dat is dikker van de o kadasterkaarten en zo. Mm -hmm. en uh, heel wat gemeentebesturen nemen daarvan namen over dan, als er nu straten komen en zo hè. Ja. Maar dan toemon, Wel eens ze genoeg toen als er tegen tegengaat, hè. Uh, ja, toen ja, ja, ja, afkort af uh, ja. ja. de vloek ja. Dat is ja. een een vloek hè. Ja, ja. Ja. En dan waren met allemaal daar. Dat... Ja. Ik ja. moustache? je Ja. Ja. ja. Orken, hè. Dat ja. is het. Ja. Wat ja. even het... Je kent dat ook dat, uh, staf. Ja, eh ja, uh... Ik heb er geen. Oh Alleen, ja, dan zult het wel kennen. Alleen, wat moet niemand beklagen. Dan? Maar ik zie, ik zie niet het praktische verband. Het toepasselijk verband zien ik niet. Zeg, met dat man toch van tongen bezig zijn, wat hebben in het begin ook opgegeven uh, staat. Wat uh, uh, Maar niet in de ja. vorm van een bloem, hè. nog een ander betekenis: een ander, uh, koekjes. Ja. Ja, ja, dat wel. Dat is algemeen Nederlandse kattentong. Een chocolattetje zo hè? Maar... Ja. Een plat chocolattetje Dat is het, ja. Kattentong. Ja. Ja, ja. Maar ik heb het ook, nog, hè? Ik heb het ook uh, weten toepassen op een plant met van die uh, lang uh, gerekte, uh, moet ik het zeggen, platte, misschien lijkt de tong van een kat. Het zal een naamgeving op gel ja. naar gelijkenis zijn. Uh, uh, is dat een soort van San Siveria of wat is dat? Ik weet het niet. Ah ja. Ja, dat zijn ook ja ik hoor jullie roepen uh, over die Sanseveria. Ja, dat zijn kattentoongen, hè? Ja, over de dingen... Maar uh, ze zeggen ook waaivertoongen, geloof ik. De, de ja. zoals het daar juist is beschreven, ja. daar zou ik toch eens willen op reageren. Dus ik heb uh, verleden zondag heb ik ook de, de andere ja. plant horen uh, ja. vermelden. Ja. Ja. Dat klak is een boomje zo. En voor mij, ja. Dus ja. kattestijt die groeit dus op uh, zure gronden die kalktekort hebben. Ja, ja. En dat is een plant zonder bloemen. Dat is ja. ook namelijk hardnekkig, dat is zo uh, allee, een geraamte met, met, ja. met, met, met ribben open langs alle kanten zo. Ja. ja. En dat zijn voor mij de, de echte katastriëten. Je hebt de wetenschappelijke ja. naam niet, Staf, nee. Nee, nee, ik ken hem niet. Die jongen heeft ons gezet, maar het was juist op het afsluiten van 11 uur, hè. Ja. we hebben moeten onderbreken. Ja, we moeten onderbreken. Hè? Maar en wel zeggen u ook katastriëten tegen die bloemen, hè. Wat dat dus bes besproken ja. heeft. Ja, ja. Die lange bloem, zo, he, dat ja. van dik naar punt opgaat. gaat. Dat zijn ja. dat de lupinen dan? En uh, ja. het hebben kans weg van een klaar liebenbekkke zo. Ja. Elk bloemen kunnen apart. Ja, ja, ja, ja. Inderdaad, het werd ons als lupine opgegeven. Ja. Dat zijn de lupinen, hè. Maar voor mij was de capaciteit dus dat. Het is toen is verleden week beschreven als precies een kleine den. Ja, ja, een ja. Dat is dat doenkruid, hè. Graat, graat mager, zo, hè. Dat is dat doenkruid, ja. ja. Oké, okay, ik ga het daarbij laten tot volgende ja, zondagstaf. tot volgende zondag. u bent uitgenodigd in Assen. ja, dank je. ja. hallo. ja, met uh, Paul Feitens van rechten. nog ja, iemand van mij. nog iemand van Berchten, ja. Ja. ja. Paul Feitens. het op, ja. ja. ja. <haha> um, voor die boerenschuur ja. dat u daar gevraagd hebt. Ja, ja. dat verdens. vliegtuig. Ja. Ja. met golfplaten bekleed. ja. dat was een uh, Duits vliegtuig, een Junkers. ja. Junkers, heel bekend, U 52 dat de eerste keer gevlogen heeft in oktober van, vier, van uh, 30. Aha. En dat heeft dus uh, in die periode en na, uh, dus in de Wereldoorlog 2 en zelfs nog nadien, dus heel veel dienst gedaan als transportvliegtuig. Transportvliegtuig, ja. ja. En dat was drie motorig? Een uh, drie motorig vliegtuig, ja. ja. één op neus en twee op de vleugel. Eén op neus en ja. twee op de vleugel, ja. ja. Heeft ook wel gediend voor het uh, springen van parachutisten. Hè. Ja, ja, ja. Dus in, er moet nogal wat plots in geweest zijn. Ja, dat was veel plaats in, ja. ja. ja. En die merkt kon hem... een, uh, een vracht van 11 ton meenemen. Oei, oei. Dus uh, dat was dus redelijk veel, dus het gewicht 11 ton. En dan het woog 5 ton en een beetje. Stel je voor. Dat was de schuur. Maar dat andere vliegtuig had u zei Camilleke of zo. Camilleke, ja. ja. Of dat, de meus. Dat heb ik niet... Uh, dat ken ik niet. Of maar maar dat in... heel uh, fijn vliegertje mee, lange lange... In, in landingstelsel, hè? Ja. Yeah. In ah, dan dat... zou dat, uh, dat, dat, dat vliegtuig dat op, uh, op heel korte afstand kon landen. Ja, ja dus... dat is het, ja. Ah, dat was een Fieseler Storg. Een Fieseler, dus ook een, een Duits vliegtuig. Storg, dus geloof dat dat Ooievaar is. Ja, dat eh, is het, ja. Dat heeft uh, Rubik ja. waar ons ook gezegd, ja. Ja, ja, ah, well, ja dat zal dat geweest hebben. Was dat schrijf. was voor de mensen op zeer uh, snel ja. te verplotsen, wat daarna de helikopter doet, hè? Ja, ze hebben daar, daarmee, geloof ik, Mussolini bevrijd. Ja. Ja. <laughs> en dat kost toch vier keer. ja. Ik heb hem ja. hier, ja. Storg ja, Ik heb documentatie van die. Ja, ja. Fiesler storg. Storg, ja. Ja, dat Fiesler. is een. Ja, ja, ja, ja. Is gemaakt in Kassel. Ah ja, ja. En de jonkers dat was in Dessau. Dessau, de stad in Oost-Duitsland. Ah ja. ja. Voilà, en er staat niks, eventueel niks bij van een kamiel of zo? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Dat is al waarschijnlijk plaatselijk geweest. Ja, wel ja, maar we weten niet van waar dat, dat kan komen, hè, dat Camilleke, ja, hè? Ja, hè. Ja, ja. ja, wie zou de bouwer ervan zijn? Van die Fiesler? Ja. Ja, dat is uh, ja, ik, Gerhard Fiesler werken. In, ja. in Kassel, Duitsland. Is dat dus F-I-E-S-L-F-R? -E -E -E ah, ja. F-I-E-S-E-L-E-R. Ja. Fieseler werken. Ja. ja. En Gerhard is de voornaam. Dus Gerhard de met een, een persoonnaam zijn. En een hè. D, ja. ja. En de Jonkers, dat was dus, uh, ja, dat was dus gemaakt. Uh, Jonkers werken zeker in, in Dessau. Dat was Hugo Jonkers, was de, de constructeur. Jonkers ja. vliegtuig en motoren werken. Ja, ja. Dat was, was Dessau? Dat was Dessau, ja. ja. Dat was die boerenschuur? Ja, ja die boerenschuur, ja. Ja, ja. En die boerenschuur werd ook in Merchtem uh, gebezigd. Ja, daar ik, ik heb het nooit gehoord. Ah, nooit gehoord? Ik heb het nooit gehoord, maar ja, er daar werd daar weinig over gesproken. Er was iets dan die, Ja. De, wij hebben er hier waarschijnlijk nooit veel gezien ook. Ja, ja. Maar in Assen was een soort van... Bollebeek was een soort van vliegveld, heeft het toen ik het ons gezegd. Ah? Ja. Daar zouden we ook graag inrichtingen over willen, ja? over dat vliegveld uh, in Bollebeek. Ja. Dat moet daar zijn op de huidige L'Oreal-implanting. Ja. Daar, ja. Ja. Ja. ja. ja, hier in Breitem is ook sprake geweest van een vliegveld op het einde van de oorlog, maar daar, is, daar zijn we wel, geloof ik, sprake geweest van onteigeningen, maar nooit, uh, er is nooit iets van gekomen. Ja. Want uh, Louis Catoir, die kent er wel heel wat van, uh, hij noemde de, de boerenschuur ook de vliegende schuur. Ah, ja. Nee, Zo. Ik heb ja. er nooit geen bijnaam van gehoord. Nee. Maar in ieder geval bedankt voor de voilà. inlichting, want uh, die zijn ons uh, toch uh, wel gekomen. Voilà. Wij nodigen u uit tot zondag, meer feiten. Tot uh, mijn groot spijt, ik ben ah. zondag niet thuis. Ah, ik had dat tegen Godelief al, of mijn vrouw, ja. tegen Godelief al gezegd. Uw dus, ja. uh, uh, uh, advies hangt voor, maar uh, wij kunnen er spijtig genoeg niet zijn. Dat is jammer. Allee, bedankt voor ja. de publiciteit en ja. toch. <laughs> bedankt. Uh, meer feiten tot de volgende keer. Ja. Ja. Hallo. Doe, dan René. Ja, doei, René. Goeiemorgen. Ja. Herman. Ja, ze maaien al het gras van voor mijn voeten. Ja, <laughs> Dat is had ik ook gevonden en zo. Ja. En dan die, die zo, je die chocolattetjes zo. Ja, de ja. vorm van een tongskens. Ja. ja, de, ka de katatong is uh, algemeen Nederlands in die betekenis. Hè? Ja. ja. In de Duits was het ook katsen hè. Ah, ja, ja, ja, ja. Ik zie nog, als Spreker, ik heel klein ik. was, alleen als ik het kon, pas kon lezen, dan ontcijferde ik dat. Die katten onze tante bracht hij altijd mee van me, Ja. De kleine chocolatjes donkers. Ja. En die kattentongen als plantnaam, uh, Herman, nee, kent je die? Weet. ik niet. Dat nee. ken ik niet, nee. nee. nee, nee. Dat van natuurlijk, dat snorretje, hè. Dat snorretje, ah, daar over dat vliegveld, ja, daar weten wij meer van, René ja, ja. zeker, ah, ja, René waarschijnlijk toch ook. Ja. Dat was hij op de lange, smalle wei van de Rijk, die ja. paalt aan het bos van Delvaux. Ja. En in het bos hadden ze een deel bomen uitgekapt, enkele inhammen, inhammen ja. en daar stonden op een bepaald ogenblik twintig kamilletjes. Nou, maar we mochten er niet te dicht tegen. Komen. Nee, we mochten er niet te dicht tegen, maar sommigen dus ja. riskeren dat toch. Ik heb altijd horen zeggen, Herman, dat er in de oorlog van 1418 op dezelfde pluts ook zaalvliegers opgegaan zijn. Ja, dat weet ik niet. Maar in 40 was het hè. Ja, oh ja, Lester, na de landing in elk ja, geval. Ja, ja, ja, dus na, na de 6 juni ja, ja. en dan tot in september. Hè. Ja, ja, ja, ja dat, die hebben we dat toen zien toekomen. Want hij vlogen daar bij ons, maar juist boven onze koppen. Natuurlijk, want ja, ja, onze boom ligt er vlak tegen. Hè. Ja waar wij zaten, ja, ja. ja dat was, en Staaf de Wit zegt mij, op een moment, op een zeker moment stonden er twintig vliegertjes zo. Tot tien klaanbosken kostte me geraken hè. ja maar veel verder kunnen verder... we toch niet gaan, nee, nee, nee. want ik weet nog, als ze dat uitgekapt hebben, dat hebben burgers aan geholpen ook, ja, dat weet voor de innemen te maken, ja, dat, dat dat heel wat minstens een zijn gaan halen. Ja, ja, ja. op gevaar af, want uh, ja, dat ja. laat dat vol met artsen nee Natuurlijk. de, de logeerden dat in nee in ja en uh, ik ben daar ook nog sprokken laten halen, dat weet ik toch. Ja, ja, van, lang een burger, van een burger meegekregen. zo. Ja, zo ja, ja, ja. Hoe heet je dat bos? Weet je dat nog? Van Delvaux, hè? Delvaux zeggen Del we, we noemen het naar de naam van de familie dat daar woont. Ja. Maar gaat het in het Klaambosken en gaat het grootbosken. Ja, de faveur. En, en hier stond de peloken. Want tussen dat Klaambosken en. Waar dat de heenammen waren, ja. was een wegsken. Ja. En dat ging zo naar het pachtof van de Rijken, Is er nog? Tussen de waan, Is er nog dat wegsken? Ja, ja. Ja, ja, dat is juist. Maar, maar in de tijd moesten dat wegblijven, was... ja, hè? Ja, dat is juist. Dat is waar. En als je naar dat wegsken naartoe ging, daar stond de Pelocus. Ah, ja. Van die Fremke Zoe, links en rechts de Waaf van veel Schepper daar. Uh, wat ik alleszins nog weet van dat klaambosken, dat er ook agedische zaten, dat was faveur, klaar, zo, ah, ja. En dat er ook enorm veel schoon echte bosbloemen stonden. Ja, Als ze hem ah, het school moesten, bosanemonen meebrengen zei, en zo, je moest niet verzuiken. Dat, dat is nu nog eigenlijk. En zo. sleutelbloemen. Dat is nu nog. Ik ben er nog verleden week nog doorgegaan. Toen ook. Moet ja, ja dat is zien. nog. En die, die ranonkels, dus die bosbloem, ja. bosanemonen en zo, die staan er ook nog. En er zaten verschrikkelijk veel kikfussen. Ja, en, en veel kiekerdril en, ja, ja, ja. en uh, ja, hoe heet het weer, die jongens die hè? Ja, ja, ja. Parengerik. Ja, ja. <laughs> ja. Goed, ik geef nog een paar dingetjes op. Dingetje ja, man. geef man. Geef mannenkien een plek. Ja. ja. Het al gaat misschien. Ja. En is beslagen. Dat is plezant, hè. Dat is goed, ja, dat is goed beslagen zijn, hè. En het zielaan? Zielaan nemen? Ja. Of het en als een meulen? ja. Ze is alles uitgepakt. Oeh. Ze, ze is alles uitgepakt. Ah ja, dat we toch. Ja, ja, ja dat ja, ja. ja, ja. ja, we nog regelmatig gezegd. Dat die kus gezegd, hè? Eh. Ja, met de, de klem toen op alles. Ja, ja, ja, ja. Ik kan het niet anders zeggen, hè? Ze zeggen het nee, zo. Ze zeggen het zo, inderdaad. Ja. <laughs> voilà, een synoniem van afspijven nog? Ja. Los te Ja. ja. Hè, los te Los te ja. dat ze ook, ja. Ah, ja, zeg. Rijd op. Je rijd op, ja. ja. Ook dat je wegzet. Ja. Hm. Hm. Ik kost me niet geduren van de zier. Geduren, ja. Zich niet kunnen geduren van, ja. ja. Ik kost me niet. Of, ja, en dan heb je nog, Hij kost me zelf geen weg, hè. Ja. Of van nuksel. Ja. Kunnen weg. Ongedurig zijn. Dat is dan weer iets anders, hè. Ja. Ongedurig zijn. En dan het laatste, kloppen vetemmen. Of doefen vetemmen. Ja, dat we, kennen we ondertussen ja, En de rest is voor volgende zondag in het zusterhuis. Ja, Aha, maar jij ja, uh, ja, Brengt daar nog enige mensen, want een berg mee ook, als ja, ja, ja, ja, ja, dat is al besproken. Ja, ja. Ah, dat is goed. Ik moest u nog iets vragen van vorige keer, daar is daar allemaal zodanig vlug gegaan dat ik het ja. niet, meer, niet meer weet. Doe maar op. Het ging over dat telten, zijn telten uitstampen. Ah, ja, ja, ja. Just, ja, ja. Wat is dat eigenlijk? Hij is een telten gestampt, ja. Hij is een telten uitgestampt. Luister. Hij zijn melk uitgestampt, zegt ook. Ja, luister, ik vind dat hier niet direct, want ik heb zoveel papieren voor mij. Je moet dus niks... Uh, uh, ik zal er volgende zondag op ingaan. Ja, dat is goed, goed. Dat is goed, Herman. Oké. Okay. Bedankt. bedankt. Bedankt. Ja, Hallo. Jan uh, het gaat hier over dat die kattenstaarten he. Ja. Inderdaad, dat is die paarse bloem. Ja. ja. He, die dat in, langs grachtkanten en in natte grond, zure grond groeit. Ja. Maar dat heeft niks te zien met lupinen. He. Niks daarmee te zien. Nee, dat is absoluut. De kattenstaarten is een vaste plant ook. Ah, ja. En in de lupinegroep heb je eenjarige en vaste planten. Maar dan spreken wij ook over kattenstaarten, wat die meneer daar vertelde van. En dat noemt hermoes. Ah, ja. dat, dat lijkt zo'n klein beetje op een heel mager conifeerken. Ja, dat is ja. het. Ja. Dat is het, he. maar okay. dat is Hermoes. Ja. Maar in sommige streken noemen ze dat ook atestaarde. Ja, ja. Dat, is, dat is nogal een onkruid, zo, hè? Ja, inderdaad. Dan zit heel diep in de grond, je ja. krijgt, dat niet. Ja. krijgt dat niet weg, hè? Ja, nee, ja. Hermoes. Dat Hermoes, ja. En je hebt dan klein Hermoes en weer al groot Hermoes. Ja. En je Krijnaar hebt variante. heermoes dat op droge gronden groeit en op natte gronden groeit. Ja. <laughs> je hebt heermoes in soorten. ja. ja. En en die tongen, die kattentongen, zegt We u wel, dat iets? Voor nee, alleen, alleen zie ik daarin ook de Sansevieria, ja, Severia, maar de Fransmans noemen dat meer, nog meer gedefinieerd zal ik zeggen. Die spreken van Lange de Belmère. Lange ja. de Belmère? Ja, het, het is de schoonmoeder hè, die dat ja. ermee. Ja, die het ja. gedaan heeft. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Het is meer dan, dan een gewone kappentongen ja. of een vrouwentongen. Ja, ja, ja. Pas dat zie veel vrouwentongen zijn. Inas. Vrouwentongen of waventongen. Wel ja. Ja. ja, wijventongen, nou. ja, dat, dat begrijp ik ook. Ja. Maar het is vooral de schoonmoeder. Ah ja. Het slaat daarop. Ah ja, ja, dat is goed. De Sanseveria. Ja. Goed. Te Bedankt meneer, ja, dag, meneer voor de inlichtingen. Ja. Ja, ja, Dank u wel, tot nog een stukje. Hallo? Ja, ja. ja, goedendag René, ik telefoneer even van Krokengom. Het gaat nog in verband met ja. kattensnor. We weten dat dat ook een bloem is. Een kattensnor? Ja, dat is ook een bloem. Ja. Dat is zo een, een 1-jarige plant van een 80-90 centimeter zoog. Dat riekt wel. En dat is een lichtroze bloem. dat bloem komt daarvan van bovenop zo in een tros. Ja? Een klein als zoals Nortentia, dat ook zijn bloem van boven draagt. Ja. En de latijn naam ervan is Cleome. Is dat een roerbloem? Roos, lichtroos. Ja, en er komt maar in. In perfect, ja. En ja. En de bloem van het eertje van de bloem, waar de bloerkes dus komen, ja. daar komen allemaal licht fijne droekjes uit, van zo'n een, een 7-8 centimeter. Ja, en het is daardoor dat dus, ze dat noemen kattensnor. Ja. En de latijn naam is Cleome. C L E O M E. -e, -o -m -e. Ja. Ik geloof niet dat dat lang gevierd verspreid is, maar lijkt hem er toch in de nof. Staat hij in de open lucht? Ja, ja ja ja dat is in de nof. Maar het is ah. maar je jarig, hè? Ah ja. In de nof, In de, het wild je dan niet vinden natuurlijk, nee. hè? Ja. Bedankt, mevrouw. Voilà. Goedendag. Allicht tot volgende zondag. Ja, oké, okay, U luisterde naar de 99ste aflevering van Directofoon op uw streekradio Viva. Jan Rapp heeft ons technisch weer ge, uh, bijgestaan. Onze luisteraars hebben flink flinke best gedaan. Bedankt en graag tot volgende zondag. Tot de zondag in de kapel van de Zwetszuster.